12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet denkt erover om miljarden te reserveren voor toekomstige investeringen. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Het is nog niet duidelijk of het geld in een fonds gaat... of dat het op een andere manier in de rijksbegroting wordt geregeld. De Telegraaf schreef vanochtend dat de coalitie misschien een miljardenfonds wil oprichten. Dat zou onderdeel zijn van de begrotingsonderhandelingen in de aanloop naar Prinsjesdag. Bronnen bevestigen tegenover de NOS dat er inderdaad wordt nagedacht... over het opzij zetten van miljarden nu het economisch nog goed gaat. De FIOT heeft een crimineel netwerk opgerold. Zes mensen zijn opgepakt. De twee hoofdverdachten regelden spookwoningen voor criminelen... en vervalste werkgeversverklaringen, bankafschriften en loonstroken. De FIOT zegt verder dat ze zich bezighielden met witwassen. Bij invallen is bijna een half miljoen euro aan contanten gevonden... en voorraden ecstasy, anabolen en geneesmiddelen.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 Het internationale ruimtestation ISS heeft een tweede aanlegplek voor commerciële ruimtevluchten. Twee astronauten hebben de poort in zes uur aangebouwd. De tweede poort is voornamelijk bedoeld voor SpaceX en Boeing en kan ook gebruikt worden bij een nieuwe maanlanding van de Amerikanen over vijf jaar. Boeing wilde dit najaar voor het eerst gebruik van maken voor een testvlucht. Het weer, een zonnige dag vandaag, met eerst alleen in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 20 en 25 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer, met mogelijk lokaal een uitschieten van 30 graden in het weekende. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Smaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespucht. Doe lief. Dank Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zandvoort en Zanderhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, ZFM luncht. 20 augustus 2009, het is weer donderdag, dit is Zandvoort Luncht. En goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort Luncht. Normaal zijn we altijd druk, druk, druk in deze uitzending. Maar ik kan verdergelen, vandaag is het een beetje een rustige uitzending. Of onze zomersuitkik moet zo heel erg druk zijn. Geef er een grote applaus thuis op uw bank. Minus Kassas, Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de show. Nou, hartelijk dank Roy. Fijne uiteindelijkheid. Zeker weten. Uh, ja, vandaag uh, ben jij onze zomergast. Of zomer... Uh... Sidekick. Ja? Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken. Ja, zeker weten. Het is altijd gezellig. Ja. Nou, Manuska, ja, wij hebben jou, of ik heb jou uh, een uh, denk ik ietsje langer dan een half jaar uh, gesproken, hier ook uh, in de studio. Hè? Dat was ja? tijdens um, rond, uh, rondom de feestdagen was dat met oud en nieuw. Ja, zeker weten. Want toen hadden jullie het nieuwjaarsconcert in de, in de kerk. Hier gewoon een gezellige gast. Die vertelde al, mede, met de mede, medemensen die daar mee hadden gedaan aan de, de nieuwjaarsconcert. Uh, ja. En uh, ja, nu dacht ik van nou, ik ga Menoeska een keer vragen als uh, zomergast. Nou Want het hartstikke. was zo leuk, echt een gezellig interview. Ja, dat klopt. We hebben zeker gezellig gezeten en uh, ja, goed gepraat over wat gaat er gebeuren en... Uh... Ja, kunnen we daar nog iets bijzonders, iets, uh, iets leuks over vertellen? Want dat is altijd fijn als er iets aan de hand is. Dat je dan ook uh, wat leuke kantjes van zo'n evenement kan, uh, kan belichten. Dat is altijd uh, ja, van die leuke weetjes. over uh, ja, Bijvoorbeeld over bepaalde muziekstukken. Dat je daar altijd wel een leuk weetje uh, over hebt. Ja. En dat is dan leuk om dat even te delen met de luisteraar. Ja, die weetjes hebben we deze uitzending ook een beetje. Hè? Oh, dat is leuk. Toch? Oh, Die heb jij uitgezocht, idee. toch? Ja, ik heb wel wat, uh, ja, wat bedacht. Nou, daar ja. gaan we het zometeen zeker deze uitzending over hebben. Natuurlijk, muziek en informatie staat ook centraal tijdens deze uitzending. Maar we beginnen deze uitzending altijd van hoe je week was, uh, Minoeska. Hoe was jouw week? Nou, mijn week was, was wel uh, oké. Okay. Uh, ik had verwacht dat er nog een hele bak regen zou komen, maar het viel uiteindelijk wel mee. Ja. Dus dan ga je gewoon even lekker uh, erop uit... Uh, Zo was ik gisteren bijvoorbeeld in uh, Sprookjes Wonderland in Enkhuizen. Was het leuk? Nou, het was hartstikke leuk. Ik was daar met mijn jongens en ze hebben echt genoten van het begin tot aan het eind. Dus het was echt uh, nou, mooi weer en, uh, en gezellig. En uh, ja, even goed uitwaaien, zou maar zeggen. Ja. ja, want uh, jouw jongens die, uh, die, het zijn twee leuke knulletjes. Ja. En uh, de ene heeft ook interesse een beetje voor uh, muziek, hè? Zeker, ja. Ja. Ja, hij maar, is, uh, ja. Maar jouw kant of... Uh... Toch uh, een andere kant muziek. Het is, uh, ja, ze weten eigenlijk alle muzieksoorten wel uh, te waarderen. Want je moet het ook niet, uh, ja, wat handig is, om niet op één muziekgenre te blijven steken. Dat je steeds zegt, nou, dat andere genre vind ik heel uh, lelijk of zo. En dat doen mijn jongens ook. Ze luisteren naar alles. Ja. Want het een uh, sluit het ander niet uit. En als je in één bepaald genre heel goed bent, dan kun je ook het andere genre heel goed waarderen. En dan kun je ook precies uh, beargumenteren waarom je het nou juist heel mooi vindt... of wat je er minder mooi aan vindt. Ja. En dat is natuurlijk heel, uh, ja, een, een grote meerwaarde, denk ik... dat dat is in je, in je leven over het algemeen wel. Ja. Dus jij zegt eigenlijk, ik heb ook gewoon een hele grote brede muziekkeuze. Ja, ja ik ben natuurlijk uh, vanaf het conservatorium uh, klassiek opgevoed, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, ja, met een soort van, uh, van Mozart-Bach-oren wel... En omdat je juist die ene hoek uh, ja, heel goed uh, kent, uh, is het ook wel uh, goed als je dan een andere hoek hoort. Ja. Dat je dan denkt, hé, hey, dat zit op een bepaalde manier ook heel erg goed uh, in elkaar. Of ligt heel goed in het gehoor. Of, uh... Ja, dus ik bekijk uh, ja, nou. wel uh, verschillende stijlen. Als het ware, we luisteren verschillende stijlen. Ja. Ik, uh, ik ga, ik, deze uitzending gaat lekker muzikaal worden. Dat kan, kunnen we in ieder geval wel zeggen. In ieder geval, wat ik al zei, muziek en informatie staat ook centraal in deze uitzending. We gaan het over veel Zandvoortse dingen hebben. Ja. En um, ja, dat komt uh, dus dan helemaal goed. We gaan lekker muziek draaien. En zometeen zijn we bij u terug bij deze Zandvoort lunch op donderdag 22 augustus. Muziek hoor je hier op de Zandvoortse Radio bij ZFM Lunch. Hier op de donderdag 22 augustus. En uh, ja, dames en heren, het uh, bericht is uh, gisteren naar buiten gekomen... dat uh, het, Zandvoortse, het Zandvoort staat in de toplijst van stevige drinkers. En Jelmer is hier weer aangeschoven. Jelmer, vertel daar eens even wat over. Nou, ja, bij de Zandvoortse, ik word wel dat Zandvoort in de toplijst van stevige drinkers staat. In Noord-Holland wonen de meeste bovenmatige drinkers van Nederland... Zo'n 11% van de Zandvoortse bevolking is een stevige drinker. En onze gemeente staat daarmee in de top van Noord-Holland. Landelijk nuttig zo'n 9% van de volwassenen zeer regelmatig veel alcohol. Ja. En uh, ja, een bovenmatige drinker is volgens het onderzoek een man die meer dan 21 glazen alcohol per week drinkt. Of een vrouw die 14 glazen of meer per week of heeft. En welke nummers staan we dan? Uh, even kijken... Die. Nou, we staan in de top 10. Ik weet, ik zie het precieze nummer zien. Nee, er staat er nou, niet bij, hè? Nee. Dan. Nou. Maar met uh, 11% procent, samen met nog wat andere gemeentes, zoals Blaricum en ook Texel, staan we dus met 11% procent in de top 10. Jeetje. Hey, um, Minoeska, ben jij een even gedrinken? Nou, uh, uh, ik dacht dat ik een hele stevige drinker was en dat ik wel een uh, biertje en een wijntje lust. Maar ja. uh, ik denk dat ik uh, iets, iets, uh, iets minder drink dan dat. <laughs> ik pad best wel tegen dan. Ja, ik vraag me ook af ja. hoe ze dat tellen. Nou, ik, ik had bijvoorbeeld gisteren was ik uh, bijvoorbeeld in sprookjes Wonderland geweest. En daarna gingen we lekker uit eten. En ik nam een lekker glas. Uh, Lambrosco. Ik dacht, nou, dat is toch al heel wat alcohol. Toen dacht ik, nou, ik neem er nog eentje. Weet je wel, zo gezellig, we zijn toch bij elkaar. Ik hoefde niet te rijden. Nou, makkelijk. Maar nou zit ik het dus om te rekenen. Als vrouwen dus 14 glazen in de week wegwerken. betekent dat dat ze die dus elke dag moeten doen. Daar moet je dus echt een sport van gaan maken. Nou, dat kan ik misschien een half weekje volhouden. Maar ik ja. denk dat, dat je dan een brancard kan aanschaffen op een gegeven moment. Mm -hmm. <laughs> ik nou, denk niet dat het in mijn genen zit of zo. Ik weet niet. Lamme Frans, die wordt altijd met een biertje in zijn hand. Ik, laten we die even draaien. Die past wel, wel een beetje bij ja. dit onderwerp. Oh, leuk. Ga zo zeven keer per week Dat is voordat ik aankom, mijn leven al van streek ja, Want ik heb elke ochtend, het is nu al een tijd Je zult het niet geloven, een drankje als ontbijt En dus als ik s'avonds kom uit de kroeg Dan verheug ik mij al weer morgen. morgenbroek Want ik word altijd wakker met een biertje in mijn hand loop de hele dag te zingen en te zijn een biertje. En mijn dag kan niet meer stuk. En mijn dag kan niet meer stuk. Tweede verblij. S'morgens tegen tien vroeg zijn een agent. Meneer mag ik eens vragen waarom u al dronken bent? Ik zei kom maar eens kijken voordat u me bekeurt. Dan ziet u dat er ochtends vroeg een wondertje gebeurt. Nee ik kan het echt niet helpen beste man. Dat ik s' ochtends vroeg al niet meer lopen kan. Want ik word altijd. In mijn hand loopt de hele dag te zingen en te zuipen Elke morgen wakker met een biertje in mijn hand Als ik binnenkom dan moet ik alweer kruipen Het is gewoon een wonder, het is gewoon geluk Wakker met een biertje en mijn dag gaat niet meer stuk En mijn dag gaat niet meer stuk het beste bier uit bed ja. Ik heb al weken lang geen koffie meer gezet ja. En als ik slapen ga stap ik het klokje rond En heeft de morgen stond Een gouden akker in de mond Want dan word ik weer wakker Met een biertje in mijn hand Loop de hele dag te zingen en te zuipen Elke morgen wakker Met een biertje in mijn hand Als ik binnenkom, dan moet ik alweer kruipen Het is gewoon een Ja. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. ja, morgen. Wakker met de pizza in mijn hand. Als ik binnenkom. En nou, weer naar huis. Dat was wel een opvallend. Uh, ja, toch een uh, opvallend uh, onderzoekje, vond ik zomaar. In ieder geval. Uh, ja, het Zandvoort moet wat minder gaan uh, drinken, denk ik dan zomaar. <lacht> Al doe ik er zelf ook aan mee, hoor. Dat moet ik ook wel even, uh, moet ik ook wel even bekennen, hoor. <lacht> maar, uh, maar ach. In ieder geval, dit is nog steeds Zandvoort Lunch. En uh, wij uh, gaan even luisteren naar de volgende plaat. En dan hebben we zometeen het liedje van de Zuidkik. We gaan la... Lekker zomer op je radio. En uh, ja, het uh, gaat hier hartstikke lekker zwingend in de studio. Het wordt lekker mooi uh, weer. En daar zijn we natuurlijk uh, heel erg blij mee. Want we missen toch wel een klein beetje die, uh, die lekkere zomer hier in Zandvoort. We hebben wel mooie dagen al gehad. En ik mag ook niet klagen dat het heel erg is. We hebben af en toe wel buitjes en, en dat het echt wel een dagje regen is. Maar dat hoort toch ook wel een klein beetje bij de zomer, vind ik zomaar. Toch? Of zijn jullie het niet met me eens? Ja, dus al de Nederlandse zomer. Hè? De Nederlandse zomer is altijd een graad of 13 met regen en wind. Nou, in vergelijking tot de herfst en de winter... met een graad of 11 met regen en wind. Ja. Nou, dan heb je ja. toch een meepakkertje. Ja, <laughs> en, we, en nu hebben we al een paar dagen lekker wind. Dus dat Zeker komt helemaal weten. goed. Met als top zondag 30 graden, dames en heren. Heerlijk. Dan kunnen de tuinstoeltjes weer lekker naar buiten... of u lekker naar het strand. Heerlijk. Hé, hey, uh, vorige week hadden wij James. Heb jij dat meegekregen, James? Ja. Um, James, Minuska? heb ik even gemist. Er ja, was een denk... jongetje die uh, reed re, de tocht, ja? Maar dan in deze regio okay. ging steden langs met een, uh, met een schoonmaakkar. Oh met, ja. Um, ja, nu weet ik het weer. Met de, ja. Dat hij vuil ja. van de grond uh, afhaalde. Morgen in de set, bij Zand Lunch hebben wij uh, James in de studio. Hij komt uh, mee presenteren twee uurtjes lang, dus dat is heel erg leuk. En um, ja, we weten wel ondertussen, want hij heeft er ook geld mee opgehaald voor een heel mooi doel. Welk doel was het? Uh... Ja, voor de. Hij ging opruimen en met dat geld wat hij ophaalde uh, uit de sponsoren, doneert hij aan de Ocean Cleaner. Ja, en de Ocean Cleaner is dat een hele mooie ding natuurlijk die in de zee uh, drijft. Ja, hè? Ja. En, en wat vuil uit de zee haalt, toch? Ja, ja en dat is volgens mij zo'n hele lange arm die ze in de zee hebben gelegd. En die gaat allemaal uh, plastic en troep uit de zee, uh, zeg maar, vangen met een groot net. En uh, ja, voor dat project is natuurlijk altijd heel veel geld voor nodig. Ja, en hoeveel geld is er nu opgehaald door James? Uh, voor de actie van James is er, zijn er nu al ruim, uh, is er nu al ruim 3000 euro opgehaald voor uh, dit goede doel. Dus dat is uh, een heel mooi uh, bedrag. En uh, afgelopen dinsdag was de laatste dag uh, om op te ruimen. Ja, want ze eindigde in, in het vondelpark. Ik ben benieuwd hoe dat is afgelopen. En we gaan het natuurlijk morgen verder met James daarover hebben. Uh, in ieder geval heel veel geld opgehaald voor dit mooie doel. En uh, er kan nog gedoneerd worden, toch? Ja, zeker. Op de, de website jamesruimteop.weepley.com uh, kan je nog steeds uh, doneren uh, op, het, op de pagina sponsoren van die website. Dus hij staat nog steeds open voor uh, donaties. De, voor donaties. Morgen in ieder geval meer over dit mooie onderwerp. Zo'n jongetje die daarmee bezig is, daar kunnen we natuurlijk als Nederlanders alleen maar trots op zijn. Zeker weten. Ja, hè? Ja. Muziek staat centraal uh, centraal deze uitzending. Zometeen gaan we het natuurlijk over uh, de genre hebben die uh, Minouska voor ons mee heeft genomen. Maar uh, dit is toch ook wel een beetje mijn genre, hoor, dit nummer. Terwijl iedereen Nederlands denkt trouwens. Maar dat is niet zo. De Black Apis, hier op ZFM Zandvoort. Got it.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 Lekker door, hè? De, de computer wil uh, door met de zomer. In ieder geval, u luisterde naar de Black IP's hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Dat uh, mag ik zeggen als uh, Zandvoort, hè? Dus uh, dat komt helemaal goed. Hé, hey, uh, Minuska, jij uh, houdt van muziek. Daar hebben we het net al over gehad. Hè? Ja, zeker. En, hoor. Um, ja. Je bent dirigent hè, van een koor. Ja, ook, ja. En, maar je houdt ook heel erg van klassieke muziek. Ja, dat is waar. Ja. Want we hebben een liedje van de sidekick uitgehozen. Elke week hebben we een liedje van de sidekick, van de Sidekick. En jij hebt wel iets heel moois meegenomen. Kun je er wat over meer over vertellen? Nou, het is eigenlijk een kleine serenade. Uh, serenade komt van het Italiaanse woord serenata. En dat betekent uh, avondmuziek. Een muziekstuk dat tegenwoordig vocaal is of instrumentaal. Dus dat is uh, ja. of een stuk waarin gezongen wordt... of uh, waarbij je alleen instrumenten hoort... Tegenwoordig heet dat dan een serenade. En een kleine serenade, dat kan je vertalen in het Duits. En dan heet het Eine Kleine Nachtmuziek. En Eine Kleine Nachtmuziek is van Mozart. Ja. En uh, hij heeft dat uh, stuk gecomponeerd, Eine Kleine Nachtmuziek... toen hij ongeveer 31 jaar oud was, in het jaar 1787. Zo, en wat ook wel heel uh, merkwaardig is, uh, ik stuitte op een weetje. Uh, hij was op een gegeven moment overleden, Mozart. Op, uh, hij is 35 jaar geworden. En toen hij een jaar of 36 uh, al overleden was, toen is pas een kleine nachtmuziek gepubliceerd. Oh. Dus eigenlijk heeft hij het zelf nooit geweten. Nee. Terwijl het eigenlijk over de hele wereld heel erg bekend is. En dat is ook een reden waarom ik het heb uitgekozen. Want mijn vader uh, kon het al zo voor zich uit fluiten, het melodietje. Want zodra ik zeg ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Tuurlijk! Dan huppatee, <laughs> krijg je de nazin, hè, Roy? Ja ja, ja, ja, ja. Dus eigenlijk wat ze vaak zeggen... Oh ja, klassieke muziek, dat is zo zwaar en zo moeilijk te volgen. Maar het is één melodietje dat je heel makkelijk afzingt. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon heel vrolijk en... Uh, en positief vind ik, het is geschreven voor twee violen en een altviool en nog een cello. En ja. dan kun je ook nog een contrabas aan toevoegen. Dan hoor je echt zo boem, boem, boem, dat laag onderin. En het wordt ook wel eens uitgevoerd door grotere orkesten. En misschien is het wel mooi om deze serenade aan, uh, aan bijvoorbeeld James op te dragen die uh, natuurlijk al zijn uh, inzet echt voor het milieu doet. En ik vind het echt ontzettend uh, fantastisch wat hij doet. Ja. En hij doet dat in het groot. En hij gaat gewoon op eigen initiatief alles af... om uh, gewoon iets heel positiefs voor het milieu te doen. En uh, aan de andere kant denk ik bij mezelf... waarom ligt er in de supermarkt een biologische komkommer in het plastic? En denk ik, waar zijn we nou mee bezig? Haal dat ja. plastic gewoon eraf. Dan is het begin... ...van de ellende al weg. Ja, ja, dat klopt. En omdat hij dat zo duidelijk doet... ...en uh, ja, in de hoop dat er ook heel veel mensen meedoen... ...even drie keer nadenken... ...voor je dat product uit de supermarkt koopt... ...met ook weer plastic daarop. En ook degene die het in de supermarkt legt... ...probeer het een keer zonder plastic. Of met uh, bijvoorbeeld uh, een andere stof... ...waarmee je het kan verpakken. hoeft niet altijd plastic te zijn... Nee. Het kan ook bijvoorbeeld uit andere stoffen gewonnen worden. Probeer toch uh, zoiets na te streven. Dat je een beetje toch elkaar kan helpen. Het milieu kan helpen. En uh, ja, misschien is dat toch wel mooi om zo'n serenade dan op te dragen. In ieder geval hoofdzakelijk aan uh, James. En aan de, de rest van de mensen die wat bewuster met het milieu om willen gaan. Nou, dat zijn hele mooie woorden, minusca en dat gaan we ook morgen zeker even doorgeven aan James. Hartstikke Misschien draaien we hem ook gewoon nog een keer. Hé, hey, uh, we gaan hem draaien. Het liedje van de sidekick met een uh, mooie... Ja, hij wordt toch mooi opgedragen dit keer. Mensen kunnen wel merken dat ik niet helemaal wakker ben vandaag. Oh jee. We gaan lekker door. De, het, het liedje van de sidekick moet uh, nog even aangeswengeld uh, worden. En dan zit Dolly thuis op de bank keihard te lachen. Ja, ja, ja. komt hij? Nou, komt ja, hij komt. Het gaat echt goed. Het gaat zo goed. Het liedje van de sidekick, dames en heren. Het liedje van de Zuidkik. Op Sien en Zandvoort. Dat was het liedje van de Zuidkirk. Anders dan nu gewend was hier bij Zand voor lunch. Maar het was wel weer heel erg mooi en mooi uitgezocht, Minouska. Dankjewel. Hey, kijk jij als dirigent ook naar de programma's bijvoorbeeld Maestro? Nou, niet zo heel erg, eerlijk gezegd. Maar vind je het wel goed dat dat op tv is, dat zo'n programma? Aan de ene kant vind ik het goed dat je dus het beroep als dirigent, dat je dat is belicht. Dat vind ja. ik best goed, want niet iedereen uh, is daar gewoon in de dagelijkse... Uh, uh, ...praktijk mee bezig. Wel vind ik dat het altijd natuurlijk... ...in een jasje gestoken moet worden. Dat dan uh, interessant moet worden... ...voor iedereen. En dan is het vaak, uh, ligt vaak de nadruk... ...op het commerciële element... ...en niet meer op het echte... ...kunstzinnige element. Nee. En dan gaan ze een beetje met de armen zwaaien... ...en dat heeft op een gegeven moment niets meer... ...met dirigeren te maken. En dan worden ze wel geprezen omdat ze zo bekend zijn... ...of zo goed een ekje in hun hoofd hebben. En dan denk ik van ja... Dat is niet uh, waar het echte vak eigenlijk voor bedoeld is. Nee. En dat uh, kan je dat opvatten als een beetje de draak steken met de dirigentschap. Of uh, dat, dat je, dat je als, als, als kijker het idee kan hebben van nou iedereen kan dit wel, want je, je zwaait een beetje en hop en dan krijg je ook nog die eerste prijs en dan ben je ja, dan heb je het helemaal gemaakt. En het is wel eens een beetje ja, als je dan echt het vak uh, beheerst, is dat wel eens gek. Ja. En dat heb je natuurlijk ook met de Voice of Holland. Ja. Als je bijvoorbeeld een, uh, een hele goede uh, zanger of zangeres bent. Of je hebt er ook nog een hele studie voor gedaan, al dan niet. En dan uh, kan op een gegeven moment iedereen het, zogenaamd. En dat is wel eens een beetje, een beetje gek. Het staat in wel eens haaksten. Ja, de kunstzinnige kant ervan. Ja. ja, daar heb je wel een beetje gelijk in. Maar wat ook jammer is... Die men, sommige mensen gaan er wel heel erg serieus mee om. Ja. En dan winnen ze en dan hoor je er later niks meer van. En dat is ja. ook gewoon jammer. Daarvoor doen ze het niet. Ze doen wel om er weer verder in te komen. Ja, en je weet klopt. natuurlijk niet uh, hoe het bij de meester zit. hoor Want daar krijgen die mensen deelnemers gewoon voor betaald om mee te doen. Ja. Want het is gewoon een, uh, een programma. Er wordt ja, dus gewoon voor ingehuurd. En daar beginnen dus al mee. Ja. Het is al betalen. En dan heb je eigenlijk al een bepaalde ingang... Die is niet kunstzinnig, die is gewoon nee. financieel. Nee. Ja. Dus eigenlijk moet er een... een, een, een de, de, de meester had ook bijvoorbeeld in een jasje kunnen gegoten worden... dat het geen bekende Nederlanders waren, maar echte mensen. En dat het echt om de mensen draait en om, om, om het vak. Dat is wel heel fijn. Ja. Nou, dan kan je natuurlijk ook de mens achter de dirigent kan je ja. laten zien. Zo van, wat doe jij in het dagelijks leven eigenlijk? Uh, nou, helemaal niets met artiestenschap te maken. Uh, gewoon heel, heel gewoon. Ja? Uh, huisje, boompje, beestje figuur. En dan film je zo iemand op zijn weg uh, naar zijn werk en dit en dat. Nou, en op een gegeven moment dan, uh, staat hij daar in zijn kleding staat hij dan te dirigeren. En dan kijk je hoe ver hij komt. Dat is wel enig natuurlijk. Want nou. anders ga je allemaal naar bij, bijvoorbeeld Lange Frans kijken. Ja, Of allemaal naar... Uh, uh, Mariska van Kolk die nu meedoet, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld allemaal Mariska van Kool. Dus het is al een financieel plaatje. Ja. Je gaat naar Mariska van Kool. kijken. Kijk hoe ver Mariska komt. Ja. En ben je dan eigenlijk nog bezig met het vak dirigeren... Nou, ik denk dat je dan een beetje een ander pad bent ingeslagen. Maar het mensen die vinden het natuurlijk leuk. Het is vermaak, het is uh, lekkere bakvulling, zoals je het ook kan noemen. Ja. En ja, aan de ene kant is het prachtig... en aan de andere kant moet je ook weer niet te ver uh, doorschieten... Nee, nee, nee, zeker weten niet. We gaan het allemaal meemaken. Desnoods moeten we zelf even een, een, een format sturen naar meneer John de Mol of Nou, ik zou RTL. wel weten wie ik daarvoor zou opgeven. Ik zou denk ik een keertje Roy van Buren opgeven. Dat lijkt me echt <laughs> helemaal geweldig. Als je me achternaam goed zegt, dan geef ik me help. Nee, heel grapje. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Maak, maakt niet uit, maakt niet uit. Hey, ja. We gaan er nou lekker weer muziek draaien. En ja. dan komen we zo meteen bij de mensen terug. En dan gaan we ook langzaam op naar het nieuws. <middels>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 Like a dragon, born a retire. Man, I'm too hot. hot, hot, damn. hot damn. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. hot, hot and my band brought that money. Break it down, girls, hit ya, hallelujah. Ooh. Girls, hit ya, hallelujah. Ooh. Girls, hit ya, hallelujah. Ooh. 'Cause uptown funk gon' give it to ya. 'Cause uptown funk gon' give it to ya. 'Cause uptown funk gon, gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.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 Zeg ik een stapje. van Buringen. Ma Buringen zeg ik ja. ook echt. Ja. We hebben net daar net een discussie over gehad, hè, Meneuska. Ja, zeker ja, weten, meneer van Buringen. Dat Buren, topt. Buringen, Buren. Ja, mij hebben ze dus ook mijn hele leven al Maruska, Anouska, Anousiko, K en weet ik wat allemaal genoemd. Dus ik snap het helemaal, dat je op een gegeven moment denkt, nou ja, ik zeg het gewoon nog drie keer en dan hou ik gewoon op. Ja, in ieder geval. Ik, in ieder geval, dames en heren, u luisterde naar Armen van Buringen. Ik zeg het, Buringen. Ik, ik, nou, ik stop ermee. Klaar, klaar, klaar, klaar. Armen van Buringen en Marco Massato en Davina Michelle hier op ZFM Zandvoort. In ieder geval, ik heb me herpakt. Gelukkig maar. Uh, we gaan door uh, met het uh, programma. En het programma is alweer uh, dit uur voorbij. En uh, zometeen zijn we bij u terug met het volgende uur. In ieder geval heel veel muziek. We hebben nog weer bericht. We gaan nog met allemaal leuke muziekdingen hebben met Minuska. Dus dan uh, moet het helemaal uh, goed komen. Uh, Komen. Toch, toch, toch. Zeker weten, Buringen, meneer van Buringen. Dank u wel. <lacht> ik weet niet meer hoe, hoor. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht.